Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Op Eindhoven Airport landt over een uurtje een vliegtuig... met daarin 200 Nederlanders die zijn weggehaald uit Israël. Vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas is besloten ze terug te halen... Verslaggever Edwin van den Berg over wie er allemaal in dat toestel zitten. Nou, dat zijn allemaal mensen die sowieso tijdelijk in Israël zouden zijn. Vooral toeristen en ook een grote groep studenten. Onder meer twintig studenten en enkele docenten van de Christelijke Hogeschool in Ede. Die in Jeruzalem verbleven voor hun studie. Maar ook tientallen studenten en docenten van een middelbare school in Rotterdam. Die notabene net vorige week donderdag in Israël waren geland voor een week. Nederlanders die in Israël wonen worden nog niet teruggehaald. Vandaag besteld, morgen in huis. Dat geldt nog steeds voor vapes. Via een paar klikken kun je gewoon nog steeds online vapes bestellen, terwijl dat sinds afgelopen juli verboden is. RTL Nieuws kwam erachter dat heel wat binnenlandse en buitenlandse verkopers dat verbod aan hun laars lappen. De missionair staatssecretaris Van Ooyen is er niet blij mee. Ik vind het echt stuitend en onacceptabel dat bedrijven, terwijl er een verbod is, doorgaan met de verkoop. Ik heb ook met de NVWA contact gehad hierover. Uh, zij zijn volop bezig met de handhaving. Maar nou, we hebben al een traject ingezet om de boetes te verhogen op deze bedrijven. En volgens hem gaat de voedsel- en barenautoriteit er nu meer op letten. En veel wapperende regenboogvlaggen vandaag. Want het is coming out day. Op schouwen duiveland in Zeeland werd hij vanochtend vroeg al gehezen. Here she goes! Hey. Ja, en de dag is daar extra bijzonder, want het is voor het eerst dat de regenboogvlag daar werd gehezen in die Zeeuwse plek. En ook de Australische voetballer Josh Carvello liet van zich horen. Die ken je misschien nog wel, want hij was vorig jaar de eerste openlijk homoseksuele voetballer in het profvoetbal. Ik wilde that, laten zien dat ik de eerste stap hier here en een rolmodel voor mensen. En dat is oké, weet je.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 Met nu. Jouw keuze. ZFM. Goud van oud albums. Albums die we niet mogen en kunnen vergeten. We gaan terug bij Goud van Oud albums. Albums die we niet kunnen, willen en mogen vergeten. Het eerste heb ik samen met Piet uh, Exaal on Main Street behandeld van de Rolling Stones. En nu gaan we Count by Thrill, debuutalbum van Amerikaanse rockband Steely Dan. Het album is uitgebracht op ABC Records in november 1972. En het is door de bandleden Walter Becker en Donald Fagen opgenomen in augustus 1972 in West Los Angeles. Met producer Carrie Getz. Ja. Volgens mij ook een heel belangrijke iemand voor hem geweest, hè? Ja. ja, absoluut. En ze zeggen: het album bevat strakke songstructuren en geluiden die soft rock, folk rock en popstijl omvatten. naast filosofische, elliptische teksten. Zo. Nou. Mooi omschreven, Tim. <laughs> ja, dank je. Dan gaan we het wel <laughs> hebben dank. over een album, wat het eerste album is van, van ja, wat misschien wel de meest bijzondere band ooit is. Vind je, we, zijn ja? we zijn natuurlijk niet ja? voor niks uh, op deze LP of de, dit album gestuurd. Mm -hmm. um, ja, het is natuurlijk de vooravond van een unieke reeks platen. waarbij dit de start is. En waarbij het eigenlijk allemaal nog heel erg. Uh, waar het fantastisch verzorgd is. Uh, nog erg poppy is. Klopt, en ja. later ja. wordt het alsmaar jazzier en sophisticateder. en. en ...ironischer en sterker oh, qua tekst ja? en qua ja. muziek. En ja. Het is een uh, begin van een hele mooie muzikale journey dit, wat mij betreft. Maar je vindt het een van de meest bijzondere bands? Ja, absoluut. En toch wel? Ja, ja, ja kijk, als je, als je dus zoekt naar bands met uh, hele uh, intellectuele, wat zwartgallige uh, teksten... Ja. Uh, ...wat cynische teksten, maar dan op, op, een, op een fantastisch humoristisch niveau... ...dan zijn er er maar een paar... Als okay. je een band zoekt met muzikaal, tot in de funesses, tot in de details... geweldig uitgewerkte uh, muziek, mm -hmm. qua studioopname als qua akkoorden... dan vind je er ook maar een paar. En deze band verenigt die beiden. Het allebei. En dat is gewoon een unicum. Qua teksten en qua muziek eigenlijk, ja. Ja, ja dat is... Uh, beide uitersten uiterste uh, bereiken ze grote hoogte. En, uh, maar is het een pop-LP of is het een jazz-LP? Ja, een beetje van beide denk van ik. Beide, toch ja wel. Ja, zo'n debuut is altijd, ja. Uh, we hebben het wel eens over de Beatles gehad, debuutalbum. Uh, please, please. En, ja, en ook, ja. zeg maar. Er moeten er moet een aantal factoren gunstig zijn, die komen bij elkaar. Hè? George ja. Martin en de Beatles. Hier weet je ook dat op een gegeven moment twee songwriters Becker en Fagin... eigenlijk niet zo goed aan de bak kwamen. Okay. Een beetje op mot hadden met hun oude... met hun eerste persoon... waar ze onder contract stonden. Okay. Ja. En toen kwam de persoon Gary Katz. Dat is toch wel een belangrijk figuur. Die heeft al hun platen in de jaren 70 geproduceerd. Die Gary Katz... die um, in 71... startte die uh, bij ABC... Dunning Records. Okay. En die ja. zei... die twee mannen... die wil ik erbij hebben. Ik wil wel komen werken... Ja. Maar ik wil die twee mannen erbij hebben. Ja, oh. zoiets heb je nodig, hè? En ja, toen, geloof ik ook. Ja. Toen ging dat lopen. Okay. En die is dus eigenlijk uh, uh, degene geweest die. Oké. Okay. Hij was een keer een bekende, een belangrijke in dat wereldje. Uh, toen geloof ik nog niet. Ja, toen waren ja, allemaal nee. jonge mensen. Ik denk dat ze allemaal uh, eind twintigers, dertigers waren. Allemaal mensen in het begin van hun carrière. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment moet er een clubje samengezet worden en er moeten wat mensen ontslagen worden. En er moet een goede, goede ploeg yeah. samengezet worden. Yeah, yeah, yeah. En Gary Katz kende ook Roger Nichols. Nou, die naam die kom je ook op allen albums tegen. Okay. Roger Nichols, die, uh, dat was iemand van Gary Katz. Waar we zei, eigenlijk alle drie zeiden, die moeten we er wel bij hebben. Dat is een engineer. Okay. Die is net als ons bereid om gewoon avond en avond door te gaan tot het perfect is. Oh, okay. Dus niet ja, van, ja, nee. dit hoort niemand, dit is goed genoeg. Nee, ze gingen door. <laughs> ging door. Ze gingen door. hoorden het zelf wel, ja. ja. En hij was ook ja. gek genoeg, want ze zijn natuurlijk allemaal behoorlijk gek in de leuke zin van het woord. Roger Nichols, die had eigenlijk uh, natuurkunde gestudeerd. Die had <laughs> ook gewerkt in dat dat de atoomindustrie al een waar, tijdje. ja. ja. Maar hij had da daarnaast ook wel een studiootje opgericht, de Quantum Studios. Hè? Denk aan de naam Quantum, toch een beetje nog ja, ja. Als, als een soort mad scientist. En die op een gegeven moment is ingehuurd door, door diezelfde ABC mm -hmm. Studios. En die kwam er dus ook bij. Nou, toen was het plaatje okay. eigenlijk rond. Ja, ja, ja. ja ik vond het een mooi nummer door te kennen. Het was inderdaad ook wel herkenbaar, mooi intro en zo. En, uh... Honing zoet, vind ik het. qua ja. Mooie klanken, toch? Mooie, Zeker, uh, ja. Nog iets over uh, de teksten ofzo, of zo? Uh. Nou, ik vind het heel erg... Uh, je moet in je tekst soms ook beelden kunnen oproepen, hè? Ja. En hier, hier gaat het bijvoorbeeld over... The man who stole your water. Ja. Nou, dat zie ik in western voor me. Hoe kom je op zo'n tekst als... You go gunning after the man who stole your water. ja, ja, ja, ja. ja. Dan, ja, heb, je Gunning, het, dan ja, heb je het ja, over ja. het, het ja. Wilde West... In die, ergens <laughs> way back in de jaren 50. Ja, zeker inderdaad, ja. ja. En uh, dat vind ik dus al de kracht van hun tekst... heel cinematografisch wordt ook wel eens gezegd... Hè? met één zinnetje... een sfeer oproepen. Ja. Ja. ja. ja, en dat gaat dus... Kijk, Do It Again gaat over... Uh, dus het eerste maar van een eerste plaat. Ja. Dat gaat over, over mensen die het eigenlijk... in het leven net niet maken, helaas. Het gaat over de gunman die, uh, wat ik dus zeg, die dus, uh, yeah, iemand iemand neerschiet. Yeah. Maar hij heeft pech, want de hangman is het hanging. Zo so they put you on the street. <laughs> Dan gaat het al fout. Het tweede couplet gaat over bedroge minnaar. Maar die keer op keer weer de fout ingaat. Okay. En dat is, gewoon een, dat is gewoon een thema wat hun zo bevalt. <laughs> en dat, dat, is, ja, dat is wel een beetje But snullen. Again, yeah. Het is nooit yeah. een happy end. Het is nee. altijd van... Ja, de, mens, de mensheid is gedoemd tot, tot mislukken. En, en ja. ze fouten steeds maar weer herhalen. Ja, ja, als je dat dan ja. mooi opschrijft, ja, dat is zeker. dan krijg je ja. stilidén En het ja. de derde complet gaat over gokverslagen, geloof ik. Maar dat is ook weer hetzelfde in de pak. Ja. Verwacht geen vrolijkheid hè, van die jongens. Dat wil ik ook niet. Ja. <lacht> wil geconfronteerd worden. Ja. Ja. Maar wel mooie muziek. Ja. En wat ik zeg, die mix, ja. dat is ja. goud. Krap. Ik lees ook wel, want je zei net dat Donald Fagan en Walter Becker eigenlijk de nummers schreven. Maar volgens mij is het primair Donald Fagan, toch? Ja, ik ben er ook niet helemaal achtergekomen. Later heb ik wel, ook toen ik die albums, die ken misschien de albums van Walter Becker. Ja, kocht Die klops. solo albums. Ja. Hoe textueel, hoe goed hij ook textueel is. Oh, Oké. Okay. En ja. Fagan heeft nooit onder de stoel of banken geschoven dat hij Becker echt 100% nodig had... Oh. Ik geloof dat hun songpartnerschap wel verankerd is, altijd dat ze het samen doen. Ik geloof okay. nooit er een, dat er een. Ik zou even nakundigen dat er een credits op. Althans, bij de eerste, de eerste zeven plaatsen is er nooit een credit naar één of de andere toegeschreven. Oh, je hebt gelijk. All songs written by Donald Fagen en Walter ja. Becker. Misschien is het er geen die zingt. Ja, dat is. Uh, en dat maar singer, wordt Dirty Works dan door, niet door Donald Fagan gezongen, maar door nee. ene Palmer? Door okay. David Palmer. Ah, David dit, Palmer. Ja, dit ja. nummer hoort... Ja, niet Robert Palmer. Nee. Eventueel, voor de mensen die dat misschien... Uh, dat doet een nee. beetje aan denken. Maar dat is dus al uh, de grootste misser van deze plaat. Dit, dit nummer hoort helemaal niet op deze plaat thuis. Nee. Want Dirty Work is ook wel een beetje een nummer over, uh, nou ja, over overspel. Ja. Yeah. I don't want to do your dirty work. Dat heeft een beetje een, een, een cynistische, een, een bijtende toon nodig... Dat kan alleen Donald Fagan, dat zullen we met me eens zijn. Die heeft ja, een bepaalde ja, manier van ja. leveren van die teksten. Wat hebben ze gedaan? <laughs> Donald, uh, Donald, die was in het begin nog... Uh, dat kun je op veel plekken lezen... Uh, nog een beetje angstig om te zingen. Hij wilde geen frontman dat, zijn. Klopt, ja, ja, en ze dachten, we gaan David ja. Palmer inhuren. Ja. Maar ja. David Palmer, die zingt dat veel te soft. En waardoor, dat, waardoor dus in dit nummer... Hm. Uh, dat eigenlijk, ja, vind niet ik niet, niet, niet, niet nee. goed... Uh, okay. yeah. Hij heeft het niet yeah. helemaal begrepen. Uh, okay. En het was ook geen coole figuur, hè? Want Becker en fagen dat, dat waren langharige, ontzettend onverzorgde types. <laughs> maar heel erg cool. Maar die, die, die polmer hebben ze erbij gehaald. Ik weet niet of je al als een clip gezien hebt. Nee, nee, nee, nee, ik ken hem niet, nee. Hij had ook heel lang haar. Ja? Maar het was een soort plushie teddybeer. Want zijn haar was netjes gewassen en gefeund. Echt teddybeer. Totaal niet cool. Totaal niet cool. Dus uh, die hebben ze ook meteen naar deze plaat eruit ge gebonjoerd. En uh, wat mij betreft, uh, ja, een aardige vent, maar dat kon echt niet. Die, die maar een platte... platen is hij toch wel uh, continu gaan zingen, hè? Donald Fagan. Ja. Of ik denk Becker... dat dit de enige plaat is waar, waar dus andere zangers zijn ja. ingehuurd. Oké. Okay. En Walter Becker, heeft hij ook ooit wel eens gezongen? Ja. Ook toch wel, was, ja. Pas ja. helemaal aan het eind. Aan het eind, oké. Okay. Ja. Ja. ja. Toch vind ik het wel een mooi nummer, Dirty Work. Ja. Het is eigenlijk een prachtig, uh, eigenlijk een prachtig nummer, maar ja. ik, ik dacht alleen de. Het zou nog mooier geweest zijn als Vegen dat gezongen had. Oh. Nou, het volgende nummer is hier wel weer aan het zingen. Dat is Kinks. het nummer Kings, daar, daar zingt hij weer wel op, dat Fagan. Ja, ik weet niet of. Uh, het nummer heeft een soort politieke lading, lijkt het, want ze hebben het over King Richard ja, en King ja. John. En er wordt wel eens gezegd, wat zijn ze het begin jaren zeventig, dat dat Richard uh, Nixon en John Kennedy is. Een soort. Uh, oh, King de, Richard. De, de, de, Richard, de eerste oh. presidenten. Die, uh, nou ja, ja, Kennedy was wel even exit, maar. Uh, een soort political uh, significance had het nummer. Maar je moet het wel in horen. Ja. En uh, ja, dit zingt Fagan wel. En hij was dus oorspronkelijk heel onzeker over zijn eigen zangcapaciteiten. Maar het is echt fantastisch goed gezongen dit. Dus het was valse bescheidenheid. Maar ze waren toch eigenlijk ook jazzmuzikanten Die uh, toch een beetje de rock'n'roll kant op gingen. Of initieel om misschien een beetje bekendheid te krijgen, of zo. Net als Tennessee, die heeft de initieel Donna uitgebracht, om een hit te hebben. Hè? Ja, dat zeg dat je zo wat, want uh, voordat ze deze plaat opnemen, waar ze uh, op mochten nemen, met Gary yeah. Cats, waren ze al bevriend met Dennis Diaz. Hè? Fantastische gitarist, hier ook op speelde. Yeah. En Dennis Diaz had een advertentie geplaatst in de LA Times. Ik zoek twee uh, mensen voor mijn band. Uh, eentje moet bas kunnen spelen en eentje keyboard. Oké, okay, ja. Yeah. En uh, <clears throat> ja dat stond er in het Engels. Uh, ze moeten dus van jazz houden, waar twee voorwaarden. En het moeten geen assholes zijn. Het moeten, ja. Dus in Nederlands vertaald alsjeblieft klootzakken ja. niet reageren. Zoiets. Ja. En daar hebben Becker en Veegen meteen op gereageerd. Dat beviel we wel. Ja. Dat is wel een grappige tekst. Ja. ja. En toen kwamen zij bij die band van Dias... Ja. En vervolgens hebben ze iedereen ontslagen die er al in zat. Oh, ja. En zijn ze zelf gaandeweg alle nummers gaan schrijven. Ze hebben gewoon de macht overgenomen. Oh, okay, yeah, alleen Dennis Diaz, dat was yeah. gewoon qua persoonlijkheid en qua gitarist. En hoe heet ze die band? Dat weet ik niet. Dat zou, dat zou even op moeten zoeken. Yeah. Maar, uh, dus dat waren ze op een gegeven moment. Is die band dus weer uit elkaar gevallen. En op het moment dat ze deze plaat mochten maken. Hebben ze gelijk weer hun oude vrienden opgebeld. Dat was ja. onder andere Dennis Diaz... wat ja. Doe we Mee... en ook Jeff Skunk Baxter. Mm. Die kende ze ook uit die tijd. Ja, 1972 was toch wel een belangrijk jaar. Een belangrijk popjaar, hè? Want ja, Sikki Starters kwam uit. Sikki ja. Stardus van David Bowie. En uh, Lou Reed, Transformer. Dat is mm -hmm. ook een erg mooie plaat, ja. ja. Maar het was een beetje... Uh, glamour rock allebei natuurlijk, hè? Sikki Stardus en... Ja. Uh, ja, Transformer natuurlijk ook, ja. Een Icky Pop had je, New York Dolls en Alice Cooper. Dat is dat, Toch wel ja. nog wel voor de punk, hè? Toch wat het gebeurt. Dat was pas later, 77, denk ja, ik. Ja, punk was 66. Maar, ja, klopt, ja. ja. Maar misschien viel hun plaat qua muzikaal genre ook helemaal niet goed in, in dat tijdsgevricht. Dat weet ik niet. Nee, ze ah, cool. ja. scoorde wel goed. dus ze hadden natuurlijk twee hits van deze ja, plaat. Ja, zeker. Reeling in the Years ja. uh, en Fagan Of <laughs> Do It Again, ja. Ja, ja. Ja, het volgende nummer is Midnight Cruiser. ook zo'n lekker deuntje. Ja, die wordt gezongen in de mooi, Ja. En moet ik eerlijk zeggen, wel heel erg goed. Ja, zeker. is My Old Friend. Ja. En Thelonious schijnt van te ja, die uh, Ja, Thelonius die, die, die muzikant. Ja. En uh, dit nummer heeft als enige nummer nou, als een van de weinige nummers geen ironie. Oké. Okay. Het, Het is, is gewoon, hij is puur, ja. Ja. nostalgisch en een beetje bedroefd over die goede oude tijd die voorbij is. Ja. Oké. Okay. Ja. Come on in and let me shake your hand. Het is nou echt een fantastische ja, tekst ja. ook. Ja, die, die stem past er wel bij. Ja, heel goed. Ja. Heel goed gezongen. Maar ik vind de stem van Donald Fagan ook mooi hoor. Beetje breekbaar soms, maar best wel. Ja, Fagan is natuurlijk ja. gewoon niet, niet te imiteren zo goed. Nee. Zoals hij zingt. Maar wat ik zeg, in deze debuutplaat de moest het nog allemaal een beetje op zijn plek terechtkomen. Ja, klopt. Wat je zei dat hij ook nog een beetje zelfvertrouwen moest kijken of zo. Hè? Ja. Nou, dat is hem zeker geluk, want ze hebben een hele hoop mooie platen uitgebracht, ja. Nog even hebben over de naam. Dat is natuurlijk ook een hele apart, hè? Ja. Stiliden. Ja. Stiliden, ja. Dat is uh, een beetje puberale humor, zou je kunnen zeggen. Ja, ja zo kan je het ook zeggen, inderdaad, ja. ja. ja. Wie noemt ze band achter een, uh, een dildo? ja. Dan kun je ook zeggen, wie geeft ze door een naam? <laughs> maar dan moeten we dat ene boek lezen van James, Bur James Burrow. Hoe heet je ook weer, James Burrow? Die heeft, die, heeft die, uh, die roman geschreven waar die. Ja, waar het over gaat. Inderdaad. Waar stilidair ja, opgevoerd ja, ja. wordt. Ja, ja. William Burroughs, ik zei het verkeerd. Volgens mij was de roman uh, Naked, uh, Naked Lunch, Ja, ja want ze zeggen ook de Hoes. Bevat een afdeling van een rij prostituees. <laughs> Die in een roze buurt in Rouen, Frankrijk, wacht op klanten. Oh, is het zelfs in uitgezocht ja. waar dat is. Daar ja, zelf vonden ze het een van de lelijkste covers ooit. <laughs> ik vind hem zelf ook niet echt mooi. Nee. Hoewel ik wel van collages hou, maar ja, ja. het is misschien iets te... Goedkoop. Ja. Het voel... ja, je moet er wel goed naar kijken en over nadenken. Ja, je, moet, uh, je moet weten wat het betekent. Dan gaat het wat meer dat leven. Het dat is eigenlijk Cheap trails ja. moeten heten. De de de thrills. Thrills, er ja. was er dan een album van sap, of zo. Moest er nog komen? Cheap trails, Nee, dat was er denk ik al. Dat was ja. al de jaren zestig. Dat is 72. Ja. Ja. Dat is een beetje uh, de sfeer die je eruit straalt. Ja. Het volgende nummer. Only a fool would say that. sun hat Met Palmer. Ze zingen het ja. allebei. Ja. En uh, ja, je, daar hoef je niet naar te raden. Hè, met zo'n titel. Only a forward. Hè, dat dat een ironisch <laughs> nummer is. <laughs> ja. En uh, van wezen allemaal niet optimistisch over de wereld. Want uh, het gaat helemaal niet zo goed. <laughs> en het grappige is. Er wordt gespeculeerd dat het over John Lennon gaat. Oh. Oké. Okay. Ja. En uh, als je het nummer Imagine Dat was al uh, verleden tijd. In 72. Jazeker, ja. Als je dat draait, van zo'n... je zegt, nou, die, hoor je hoor die vaker zo'n wereldsverbeter aan Lennon... zo'n miljonair, oh. die dan even zingt over no possession. Het zal wel, maar... Uh, en oh, daar vanaf. hebben ze gedacht, we gaan, we gaan daar zijn nummer over schrijven. only liefde, wat zeer dat? Het gaat over een soort heel optimistisch, maar een beetje naïef... utopisch wereldbeeld. van okay. we zijn ja. allemaal lief voor elkaar. En, uh, ja. Hoewel, no religion, van... van uh, Man bijvoorbeeld nog steeds uit de ja. sterke tekst. Maar dat nou, is ook gewoon meer. No possession, dat ja. weet ik niet. <laughs> ja. Maar goed, dat is, misschien dus gaat dit over onze, een van onze favoriete over mannen John van de Beatles. Dan, ja. Maar voor jou is het een van de betere mensen, Ja, als je over. Er is niemand die zo zulke wel heel erg slim in elkaar zitten. De teksten ik ben zelf geen intellectueel. Maar die zitten zo goed in elkaar, die teksten. Nummers Chain Lightning van uh, Katie Light. Dat gaat over wat in een grote massa gebeurt. Mm -hmm. uh, waardoor mensen geëxalteerd worden helemaal in vervoering raken. Zelfs al uh, bij die Nuremberg uh, dingen met Hitler. Ja. Dat is ook Chain Lightning. Maar ook wat soms in, uh, bij andere grote bijeenkomsten plaatsen. Okay, yeah. Had ik nog nooit iets over gehoord. Nee. Daar hebben zij een nummer over geschreven. En dan natuurlijk niet van oppassen, dat is gevaarlijk, dat vinden ze wel, maar mm. ze zeggen, it feels so good, weet je, als ze ja, gaan daar in die mood mee. Hoe zou je dat vertalen? chain lighting met ze? Uh, dat is, dat is een soort chain, dat met z'n allen, het is een soort massa, uh, psy massa zo? psychose. Ja, ja, ja, ja. En bijvoorbeeld uh, gaslighting, gaslighting Abby, mm -hmm. dat was van uh, een latere plaats van hen, uh, Two Against Nature. Yeah. Ik weet uh, wel wat, wat betekent gaslighting, maar gaslighting nee. is nu een een, langzaam, krijgt dat nu wordt het nu gebruikt door iedereen, gaslighting. En waarvoor? Dat is als je bijvoorbeeld je partner, dat is heel gemeen... Mm -hmm. als, je, als je iemand, een vriend of een partner of iemand... Ja. een schuldgevoel aanpraat, okay. soms één met z'n tweeën... dat die ander denkt van, ben ik nou gek? Of dat je iemand zo ah. manipuleert... Ja. Ja. dat hij zich schuldig gaat voelen om iets wat hij niet gedaan heeft. Dat heet ja. gaslighting. Ja. Dat is een heel ja. gemeen spelletje... Maar psychologen die kennen dat, moet je eens aan Rick vragen. Die zal dat zeker weten. Okay. En ik weet niet of er een... Ja, er zal een Nederlandse term voor bestaan. Ja, ja. Maar ja, heb ja. Abbey. Ja. Ik denk, ja, waar gaat het over? Ja. Maar ja. dus die teksten... Maar ook de... Het zit een beetje zo'n soort wolf in schaapskleren vaak. En die, ja. iemand die dat ook kan, vind ik Randy Newman... Die vaak ja. hele keiharde teksten ja, schrijft... Ja. Over bijvoorbeeld heel diep... Uh, pijn die mensen voelen. Tuurlijk, ja. Maar uh, heel zoet verpakt. Ja. Maar wel echt knap als je dat kan schrijven. Ja, zeker. Ja. En dan komen we al bij kantje 2. Twee. Mijn tweede hit volgens mij. Reading in the Years. Ja. Ik weet niet eens wat het betekent. We rijden door de nee. Zoiets, ja. ja. Rijden een door beetje een tour to ja. door de jaren heen. Ja. Maar ook weer gezongen door Fagan, inderdaad. Ja, mooie guitarsoil van Elliot Randall. Moet ook niet vergeten, die hoort ook bij een vriendenclub. Ja, Echt een ja. fantastische gitarist waar ze ze vandaan halen. Je staat ook steeds onder uh, House My Little Girl. Zeg je dat wat? Nee, ik denk dat het zijn van die subtitels die ze eraan hebben gegeven. Maar ik had okay. dat ze drie keer House My Little Girl onder nummers hebben gezet als subtitel. Twee inderdaad, ja. ja. Oh, ja. ja. En, oh nee, die Dirty Works ook inderdaad. Dus het is ook een beetje misschien flauwe humor. Dat ja. kan ik niet helemaal volgen. Maar de zorg van Reeling in the Years is ja. wel heel bijzonder. En het schijnt dat Jimmy Page... Heeft zich daar eens over uitgesproken dat, dat het zijn favoriete gitaarsolo is. Okay. Of all time. Zo, nou, dus dat is Luister nog maar eens goed, want yeah. het, is, het is echt. Uh, dat is een, een hoogknap, topstukje. Ja. Ja. ja, het is toch knap dat ze al. dat ze toch die mensen weten te uh, strikken eigenlijk. Hè? Want het is waar nog niet zo bekend volgens mij. Of zou dat Ik, door die Stan uh, zijn gekomen? Door, door die. Gary Gets, uh, Gary yeah. Uh, nou ook Maar ook omdat ze gewoon toch al uh, Behoorlijk uh, hoog niveau werk afleverden. Ja en, maar ze met waren nog niets. niet bekend toch Volgens mij Nee helemaal niet Ze moesten het echt gewoon uh, doen, van, uh, doen met de goede muziek En airplay Ja. Maar het ja, was zeker. gewoon uh, Te goed denk ik te goed, ja. Het is ook een beetje de, de Weekend in the College. Komt het niet in dit nummer voor? De Weekend in the College. Dus het gaat al een beetje wat later in My Old School. Op ja. de tweede plaat. Mm -hmm. Ik denk dat ze zijn blijven haken in de schooltijd. En daarna een hele tijd niks. Qua tekst. Ze voelden zich of okay. college boys. Yeah. En, en dan een hele tijd niks. En dan ineens oude mannen. Die op de jonge vrouwen vielen. Yeah. En er zit niks tussen. Dat is heel grappig. Ja, zeker. Ja, dan moet je, als ik die teksten lees, dan is ja, het ja. gewoon. Maar je ziet ze niet als wereldverbeteraars of zo? Of daar een beetje. Nou, voor mij persoonlijk wel, ja. omdat ik er zelf al uh, plezier aan beleef. Maar mm het -hmm. zijn uh, het andere uiterste van wereldverbeteraars, denk ik. Omdat ze uh, een hele dosis sarcasme hebben. Oké. Okay. Ja. Je, je mag het mooie wel in deze wereld zien, maar dat moet je er wel zelf uithalen. Ja, dat is zeker. Ja. ja. Ik lees hier ook dat de titel van een album is... een verwijzing naar de openingszin van het nummer van Bob Dylan. Hey, it takes ja. a lot to laugh, it takes a train to cry. Is dat in Reading in the Years? Nee, van uh, het, uh, het album. Oh, ik ben bij trail, het... Ja, ja. Het zou kunnen. Dat zou ja. moeten verkijken ja. inderdaad, ja. The ja. Fire in a Hole, ook een mooi nummer. Ik heb er niet zoveel over kunnen, van die tekst kunnen maken. Behalve dat Fire in a Hole is dus een, een uitdrukking onder soldaten... Ja, een ontploffing. En, uh, Vietnam, het schijnt ja. ook een. Het schijnt een Vietnam song te zijn. Okay. Fire in the Hole. Dus dat is wet wette geroepen als, er dus, uh, ja, als ze dus ging ontploffen. Als ze ja, moest ja. schuilen in je, in je putje. <laughs> We gaan naar Brooklyn. Ja, yeah, Brooklyn. Oh, The Charmer Under Me. Mooi nummer. Ja, yeah, zeker. En ik heb yeah. altijd gedacht dat het een lofzang was op Brooklyn. Ja, yeah, zou je denken. Maar het is maar, het niet. Nee, Om, oké. Okay. Omdat, ik, omdat ik dacht, ik ga jou vanavond zien. Yeah. We gaan het erover hebben. Ja. Yeah. Ben ik wat gaan zoeken en gaan lezen. Maar het is uh, de typische Brooklyn mentaliteit. Mm -hmm. uh, van uh, wij weten alles beter. En wij, oh, willen, okay. uh, wij hebben daar en daar recht op. Ja? Dat, die dat mensen, die hekelen ze een beetje in dit nummer. Oh, oké. Okay. Maar ja. heb je natuurlijk, omdat die pluizige David Palmer dat zingt. met zijn <laughs> veel te aardige stem. mis je de point. Als Fager dat gezongen had, dacht je: ik moet even oppassen. <laughs> er ligt ironie om de hoek, of sarcasme. Ik snap het, het is een, het is een dig at die Brooklyn'ers. Ja, okay. En ik maar denken, oh wat gaat het toch over, ze zijn dol op Brooklyn. En wat is het een mooi nummer? Dan blijven ze ontslagen hebben, zeg die, die pommer. Okay. Maar goed, hij mocht nog meedoen. Maar uh, het is wel een ontzettend mooi nummer. Maar Zeker, ja. Het schijnt ja, dat beter. ze letterlijk op hebben geschreven wat ze, wat ze een keer uh, hoorden bij de benedenbuur okay. toen ze eigenlijk ja. logeerden. Ja. En dat dacht ze ja dat is eigenlijk wel typisch uh, broeder in achter we gaan dat, we gaan ze een spiegel voorhouden en we gaan ja. dit uh, ja, te gek. in een nummer verwerken toch knapper dat je het allemaal zo uitgezocht hebt ja je gaat wel heel anders naar dat album luisteren nu ja. ja dat is het voorrecht dat wij dit programma mogen maken ja zeker en op een gegeven moment dan ga je dingen ontdekken en dat is met muziek natuurlijk ja. hartstikke mooi ja. Dit uh, is dus een boek, het heet On Track. Yeah. En On Track, dat, dat, zijn heel veel, uh, dat is een serie van, van heel veel artiesten. Mm -hmm. En StudiDen is ook aan de beurt gekomen. En er zat every album, every song. Een beetje toegelicht en ook over, dat ja. gaat op de tekst in. Oh, wat ja. leuk, te gek. Ja. Ja. Nooit geweten. Heb je het boek van Paul McCartney al gelezen? Nog niet. Maar dus schrijft hij het er uh, ook over alle ja. subs die hij gemaakt heeft? Wij moeten ook uh, echt een McCartney album binnenkort gaan bespreken. Als het aan mij ligt, als jij ja, dat ook leuk ja, vindt. Die laatste, de derde. Ja, misschien. Of, of ieder album kan oh, ook dat Is dat een oh. debuutalbum. Ik weet het niet. Maar, ja, vind ik een van de Want moe ik moe is, heb daar ook ja. tot nu toe alleen maar naar geluisterd en geluisterd. Maar nooit echt uh, okay. bestudeerd. Ja, Kijk, het is hopelijk voor de mensen die luisteren... een leuk dit programma, maar voor ons... Helemaal. ...brengt het ontzettend veel... ...want Zeker. je gaat uh, ja. Ja. dingen uh, ontdekken... ...die je vroeger niet hadden. staan met. in zijn boek ook... Uh, uh, ...zijn solo nummers? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ja denk je wel? Ja? Ja. Dus de ja, bezel en de solo nummers. Ja, het is twee maal 400 bladzijden, Dan moet je wel... Uh, ja. Ik was laatst in Londen, ik dacht dat je dat toen... Uh, wel mee terug zou nemen uit Londen. Nee, ik heb je hebt toch altijd zo'n museumshop? weet je dat niet ja, in geweest? Ja, maar het is wel afgeleidelijk ja, duur. Ja, Absurd. Ja. Ook een paar van die mooie foto's. Nou, 200 pond ja, of zo. Ja. Ja, ik denk, nou. ja, dat zou ik ook niet uh, nee. snel doen. En dan moet ik dan een ander huis kopen, want ik heb meer muren nodig dan. Nou, dat ja, kan je niet dus eens opbakken. Dat alles is dus voor een goed doel. Ja. Ja, ik zie nog wat lege keukenfrontjes van je keuken. <laughs> Al het glas. helemaal vol hangen. Nee. Dat zou ik niet doen. Nee, dat zou ik niet doen. Goed. Change of the guard. Zou dat ook een Vietnam nummer kunnen zijn? Omdat er staat take your guns af. Maar zelfs dat boek, dat mooie boek, wat mm -hmm. ik heb, ja. heeft daar geen op. Nee, okay. Misschien nog ja. maar een keer luisteren. Ja. Ja. ja, ik denk dat we die er maar weglaten. Ik vind het ook niet een echt topstilidair nummer. Nou, Oké, okay. ja. Yeah. Maar het volgende, wel het laatste nummer... dat vind ik ook erg mooi, hè? Mooi, hè? Turn that heartbeat ja. over again. Turn that heartbeat It over again. Wat staat er op de, als ondertitel op de plaat? A Prayer for Peace. Oh, nou. Een, plecht, een plechtig uh, gebed... Ja, voor, voor vrede. vrede. Ja. Dus het is toch oorlog en vrede op deze plaats. Hè? wist ik ook niet. Toch in. wel een beetje, ja. ja. Vietnam komt misschien langs. En dan dit is, dit is een, een piece song. Ja. Hoewel ik de term Turned Heartbeat Overcast niet helemaal Turn, snap. Maar het zijn ja, ja. toch wel uh, nou, prachtige muziek hè? Heel prachtige muziek, hè? Ja. Mooi gezongen. En mooi, verschrikkelijk mooi nummer, ja. Ja. ja. Nou, luisteraars bedankt. We gaan even goed nadenken welke albums we volgende keer nemen de volgende keer gaan bespreken. Maar als jullie nog uh, adviezen hebben of tips... laat het ons horen. Ja? Bedankt. Piet, bedankt natuurlijk weer. Ik vond het werk genoeg op ja. En tot de volgende keer. for playing a good clean game. Oh Michael, oh Jesus, I'll keep my